mm -hmm. En welkom bij Goolse Kringen van 9 oktober 2017. Vanavond weer een druk programma. We beginnen met wethouder van de Heide over de gemeentebegroting 2018. Zijn zwanenzang zou ik bijna willen zeggen. Dan hebben we Koert Herman, die een column heeft over ons thema de verandering. Daarna gaan we verder met Dave Ensberg, bestuursvoorzitter van een onderwijsinstelling, maar ook columnist van de lid van het CDA. En die heeft een boek gepresenteerd en daar gaan we het allemaal over hebben. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met wat viel erop in het nieuws en waarom? Theo van der Heijden. Ja, ik heb uh, twee uh, items en, en, en, en dat zijn items waarin Goorlo op de kaart wordt gezet. En de eerste item is de reuzengilde. Die zijn twee keer op bezoek geweest in uh, België, Deurne en, um, en uh, Lokeren. En een, een daverend succes... He, want als je dan ziet hoeveel mensen er naartoe komen... en hoeveel boekjes ze uitreiken, Goolse geheimen... gaat echt over honderden. En ze hebben het uh, voornemen om er in 2018 de Reuzegilde, de Festijn Reuzengulden in Goorden uh, te gaan organiseren. En dan zouden ze zo 28, minstens 28 Reuzengulden zien naartoe komen. Dat is één. En de tweede, wat ik ook leuk vond, dat was de Streek van Stijn vorige week. En daar zijn meer dan 4000 mensen gekomen... Om daar gewoon eens te kijken van hoe de natuur en hoe de mensen daar de uh, goorlen uh, en wat je daar allemaal kan doen en wat je in goorlen kan doen. Dus wat dat betreft uh, twee even terugkijken. En wat op dit moment speelt, ben ik afgelopen uh, zaterdag toe geweest. Dat was Spot Theater, Jozef, aanbeveling om daar naartoe te gaan. Eén wervende show met een enorm tempo, maar wel heel leuk. Ik zou er graag aanbevelen. En hier in het Jan van Mezou. In het Jan van Mezou. ja. Tot wanneer is dat? Tot de vijftiende dacht ik. Tot de vijftiende, oh, dus tot het weekend. Dus deze week nog. Nou. Ja. Grijpt die kans. Dave, jou iets opgevallen? Of ja, is meegemaakt? Zijn... Ja, wij zijn twee zaken opgevallen. Het eerste wat ik heb, ik, wat ik zelf heb meegemaakt, is samen met collega's, veronder uit uit Goorlen. Uh, onze school de Keizer ja, hier in bij de dokter de Keizerlaan. We zijn afgelopen donderdag met twee flink flinke, flinke touringcarbussen naar Den Haag gegaan om te gaan staken. Dus iedereen waarschijnlijk wel opgevallen. De kinderen mochten niet naar school, uh, want we waren gewoon gesloten en we gingen staken voor twee zaken. Minder werkdruk en meer salaris. En dat hebben we ook echt geweten. Hè? Ruim 60.000 mensen hebben daar in Den Haag flink gedemonstreerd... voor betere arbeidsomstandigheden in het onderwijs. En ik was heel erg blij en trots dat ik samen met collega's daar kon zijn. Dat doe ik niet graag hè? als werkgever staken. Dat is mij ook de eerste keer en ik hoop ook de laatste keer. Maar het is nodig. Het is echt heel erg nodig. De werkdruk is veel te hoog. Collega's met een burn-out nemen enorm toe. En ik, eh, ik maak me daar grote zorgen over...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 Wettelijke taken en niet wettelijke taken. Taken die de burger graag wil. En daar zal geld voor moeten komen. En daar zou je eh, zoals wij ook moeten kijken van hoe krijg je dat geld dan binnen. Ja, dus ik zou even wachten tot we het totaalpakket kijken. En op dit moment nog geen politiek bedrijven. Waarom denk ik nu dat mijn andere overbuurman het idee heeft dat de verdeling van die hogere lasten niet helemaal is zoals hij het graag zou zien. Als ik VVD-volman ja, Wiegel vanavond hoor. Die zegt van de rijkeren die meer belasting over hun woningen moeten gaan betalen, dat kan toch wel afgeschaft worden. Moet ergens vandaan komen? Ja. En, en dan, dan komt ik, het dus uit de kleine rank. Maar ik wil niet mee. zeggen dat ik het met Wiegel eens ben. Ja. Nou, als, als, als, als, als, ik kijk altijd terug in de politiek kijk ik terug. Waarom hebben wij ooit uh, de hypotheekaftrek uh, in het leven geroepen? Dat was om de kleine man aan een woning te helpen. Aha. En niet om rijke mensen aan hele hoge hypotheken te helpen. Dus op dat moment ben ik het dus met Wiegel niet eens. Ja. Nou, vast. Dat is goed geluid. En niet alleen voor de VVD. Hoor. Dat is iets waar ik het zelf vanavond niet eens ben. Maar we mogen hier eigenlijk geen mening hebben. Koert, was jou iets opgevallen? Hey. Ja, dat valt me wel ja. op. Maar, uh, de niet dat je kwijt wilt vanavond. Niet om hier over tafel te brengen. <laughs> Dimfie. Ja, ik vond een heel klein berichtje in het Brabantstagblad... Dat de VVD de lijst in Goorle voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft samengesteld. En daar lijst, staat op... Lijst, lijst, voor... lijst VVD hebben we benoemd. De Lijst moet nog vastgesteld worden. Ja, ja nee, dat klopt. En uh, de volgorde wordt op 28 november vastgesteld, ja. staat er. En nou, wat mij dan hooglijk verbaast, is dat er een uh, dame opkomt. Van 16 jaar. Ja. Die zelf niet mag kiezen. Die niet gekozen. kan, Ze kan wel gekozen worden. Maar ze kan niet in de gemeenteraad gaan zitten. En dan denk ik van. VVD heb je dit nu nodig. Om, om jonge kiezers te trekken. Ik, ik vond het echt een beetje. Het riekt bij mij. Dat roept bij mij een beetje kiezersbedrog op. Zo van je kiest iemand. Maar die komt niet in de gemeenteraad. Want ze ja. is pas 16 de wet zegt heel nadrukkelijk... Ja, het kan. Ik dat, weet, dat het kan. In de komende, al, men moet in de komende vier, vier jaar, waarin na de verkiezingen 18 jaar worden, wil je op de lijst mogen staan. Dat ja. mag. Het tweede punt is dus, op het moment dat ze 18 is, kan iemand van ons aftreden. En ik ben dan 77. En dan denk ik dat er een goede kans is dat ik dan zeg van als ik ingekozen word dat ik aftreed En dat dat meisje dan als ze 18 jaar is kan intreden. Ja, dat, dat kan en daarmee, allemaal. en daarmee creëer je wel dat je vernieuwing krijgt en verjonging krijgt wat we met z'n allen zo graag willen. Ja, Nee, dat snap ik wel. Maar ik denk van uh, het argument is uh, dat dat meisje uh, politieke ambities heeft. En dan denk ik van ja, dat hoef je toch nog niet met je 16 of met je 17 of met je 18. En dat hoeft niet per se in de gemeenteraad. Ik dat was kan 18 jaar ook toen ik begon, buiten de gemeenteraad. Ik was nee, 18 dat, jaar toen het nee, begon Prima, als gemeenteraad. Maar, maar ik nee, vind als het vreemd. Bestuurder. Ik nee, de gemeente het... nou, ja. niet. nee ik, maar, maar daar gaat de discussie uh, ja. natuurlijk over. Ik weet, er is een leeftijdsgrens en die is gewoon meerjarigheid. Ja. punt. Ik ben zelf, moet ik eerst zeggen, als ik toch uh, Theo mag bijvallen... erg blij met elk initiatief ja. om jongeren te, te interesseren voor de politiek. Want op dit moment hebben wij niet de luxe om ons te veroorloven... dat we denken, van, nou moeten we mensen van 16 wel of niet op, niet op lijsten plaatsen? Als er mensen van 16 zijn, dan moeten we eigenlijk al ons handjes gaan wrijven. Uh, het aantal mensen in Nederland dat lid is van een politieke partij... neemt enorm snel af... Ja. Het aantal jongeren dat überhaupt gaat stemmen neemt af. Het zijn hele zorgwekkende ontwikkelingen. En ik ben heel erg blij met dit moedige initiatief. Om iemand die jong is een, een kans te geven. Ik hoop uiteraard wel dat, uh, dat andere partijen misschien iets meer zetels gaan halen. Zodat die vrouw niet in de, in de raad komt. Maar dat even terzijde. Nee, dat was even een geintje vanuit uh, mij als uh, CDA-lid. Maar ik denk dat het uh, heel goed is om te investeren in de jeugd. Uh, zeg ik ook als onderwijsman. Ja, oké. Okay. Ik vind het prima hoor. Ik ben ook een onderwijsvrouw. Dus ik onderschrijf dat helemaal. Maar dan denk ik van... Moet zo'n meisje dan uh, al meteen uh, in de gemeenteraad met haar 18 jaar? Moet ze dan meteen al voor de leeuwen gegooid worden? Uh, laat er lekker jong zijn. Laat er lekker gewoon ook politiek bezig zijn. Dat kan ook buiten de gemeenteraad. Dat is wat ik bedoel. Ja. Het hoeft de, niet per se in zo'n in, instituut als de gemeenteraad. De ene 16-jarige is de andere niet. Zeg Dat Dat ook vond. uit persoonlijke ja. ervaring. Ja. En sommige mensen van 80 zijn er ook niet, nog niet klaar voor. Uh, misschien is deze dame gewoon vroeger rijp. Ja, hm. dat kan. Nou, maar, die van 77 is er wel klaar voor. Het ja, gaat erop. ik net. Is er klaar mee? Nee hoor, die gaat er gewoon door. Maar ik ja. vond zijn vrouw te horen gekregen nee. dat er een moment is waarop die moet stoppen. Vermoed ik. Dat nee. nee. denk ik ook. Je kunt het mee eens zijn of niet. Ik ben ja. het er niet mee eens. Maar het dat viel mag. mij dus op in het nieuws. Maar als je die jonge dame ziet, dan zou ze geen 16 geven. Je geeft ze eerder 18 tot 19 ja. of 20. Ja. Ja, dus dus zo, en, en... zo gaan we niet beginnen, Theo. Nee, ja. maar goed. Dan ga ik ook niet zeggen dat jij oh, nog ja. Ja. ze veel ouder. Ja. Ja. Twee vond ik uh, leuke dingetjes. Ook naar aanleiding van onze uitzending van twee weken geleden: herhaling komende zaterdag boekpresentatie van Peter Arne over zijn 75 jaar bij Willem II. En dat haal jij voorlopig nog niet in de politiek 75 jaar? Je begint lekker op te schieten. Nee, ik ben vanaf 1964 uh, lid van de VVD. Ja, maar dus dat is 53, schieten, 50, schiet, dus je wordt nog 22 jaar ja. aan. Ik gun je ze van harte hoor, zo bedoel ik niet. Maar het is, <coughs> hij is hier als vluchteling uit Rotterdam gekomen in 1940. En onmiddellijk bij, uh, bij Willem II gegaan. Dus vandaar dat hij... Dat heeft kunnen bereiken en je kunt dus ook uitrekenen dat hij al ruim in de tachtig is. Uh, komende zaterdag bij Buitelaar half vijf wordt het boek gepresenteerd. Met een hapje en een drankje werd erbij gezegd, gratis. Zondag is het in het Willem II stadion, maar dan moet je je aanmelden. Ja. Dat is het ene wat ik een leuk item vond. Het tweede is uh, dat wij Enno Voorhorst in uh, de uitzending hebben gehad. Een bekende gitarist uit, uh, uit Goorlen. En die was met een crowdfunding actie bezig om een nieuwe cd gefinancierd te kunnen krijgen. Dat is altijd spannend of het bedrag gehaald wordt, want het is je haalt het en dan gaat het door. Je haalt het niet, ook al is het een euro tekort, dan stopt het. Hij heeft het wel gehaald, dus de cd gaat de komende maand opge, opgenomen worden. En we gaan nu een klein stukje horen van een eerdere cd van hem met El Colibri. Wat neem ik aan de volgende? Even ook uh, voor de zekerheid dank aan de Stichting Kapelconcerten. Want die hebben de verantwoordelijkheid voor die actie uh, op zich genomen. En ik denk dat dat meer werk is dan ze gedacht hebben. Maar het is goed nieuws dat die volgens mij in het voorjaar uh, gaat komen. Uh, maar we hebben ook een wethouder zitten. En uh, die heeft een begroting gepresenteerd. Of in ieder geval de stukken uh, zijn nu gereed. En de eerste vraag... Uh, die dan natuurlijk opkomt, is hoe staat Goeren ervoor? Financieel gezien. Nou, dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Maar uh, toen we met de voorjaarsnoten begonnen... zaten wij met een negatief saldo van 123.000 euro. En dat is met uh, alles erom en aan... en met de uh, mei circulaire en september-circulaire... omgedraaid naar 179.000 euro positief. Structureel meerjaren, een positieve meerjaarbegroting... oplopend tot 2020. 21.000 tot 360.000 euro. Dus dat betekent dat wij... qua begroting... en dan hebben we het over de uitgaven... dat we daar goed in zitten. Als ik vraag hoe zitten staan we er financieel positief voor... dan hebben we een ander begrip. En dan gaan we kijken hoeveel reserves hebben we... hoeveel weerstand hebben we. En dan hebben we op dit moment... een weerstandsreserve van 3,8 miljoen. En dat betekent dat we... En als je dan kijkt naar de schuldverhouding en uh, de bezittingverhouding... dan zijn wij volgens de accountant een zeer solide uh, gemeente. Ja, maar dat was wel een van de kleine dingetjes die mij opviel uh, in de stukken. Uh, niet dat die echt heel toegankelijk zijn, hoor. dat uh, wou ik toch maar even nog gezegd hebben. Uh, maar dat over 1917 en 18 voor ongeveer 5 miljoen euro... en reserves en voor voorzieningen uh, zijn gebruikt. En ik zat met name aan dat weerstandsvermogen technische indicator, uh, waar we het niet over gaan hebben... toch, dat kan behoorlijk schommelen. Uh, is dat dan niet een beetje een gemakkelijke optie... om te zeggen, we hebben nog ergens een potje geld staan? Nee, uh. nee uh, dan heeft u mij helaas de laatste zeven jaar niet gevolgd. Want nou, potjes geld, daar ben ik helemaal allergisch voor. Maar ze zijn geld, wel gebruikt. Hm? Geld wat namelijk gewoon geoormerkt is. En uh, dat, dat, dat kan geen vrij potje geld zijn. Van we hebben ergens nog een potje. En dat kunnen we gebruiken. Die dat durf ik met mijn hand om maar te zeggen. Die bestaat niet. Wat we wel hebben. Dat we een aantal voorzieningen en reserves hebben opgebouwd. He, zo hebben we voor, voor de, de, de, de jeugdzorg en voor de andere 1,1 miljoen vorig jaar. Vanuit het resultaat hebben we apart gezet. Van eventuele tegenvallers kunnen opvangen. Zo hebben we voor het Jan van Mezouw. 7 miljoen staan om de kapitaalslasten te dragen. om de komende 40 jaar. Zo hebben we voor een aantal andere zaken. reserve staan om de kapitaalslasten te dragen. Zo hebben we bij de afval. een reserve staan om schommelingen. triefschommelingen te, dus, tegen te gaan. Dat hebben we allemaal. En dat betekent dus dat dat afgedekt is. en die zekerheid is er. Daarnaast heb ik een vrije reserve. En die kan ten alle tijde ingezet worden bij calamiteiten of, of andere zaken. En dat is 3, op dit moment berekend 3,8 miljoen. En dat betekent uh, dat er geen tariefverhogingen nodig zijn komende jaar? Uh, we hebben afgesproken dat wij alleen maar indexeren. En dat betekent dat alleen maar de OCB indexeren met 1,6 procent. Geen tariefverhoging. Dat we de afvalstofheffing, het is maar weinig, maar uh, hebben iets kunnen laten dalen. En dat de rolheffing. Iets is kunnen dalen. En dat betekent dat wij even op de ladder van de lasten voor de burger. En ik praat dan even over uh, mijn periode. Toen ik begon stonden we op plaats 267 en we staan nu op plaats 97. Ja, maar en dat, dat betekent dus een, een van de, 400, van de ja. 400 gemeentes dat wij de 97e in laagste zijn. Nee, ik, ik zag dat in de stukken staan, maar wat me daarbij opviel was dat. Jouw grote voorkeur is dat die plek nog steeds een lager getal wordt. Terwijl wij begonnen met te zeggen in de landelijke discussie. Ja, belastingen zijn nodig om een bepaald voorzieningenniveau ja. te hanteren. Ja. En als je meer op het gebied van voorzieningen wilt, dan moeten er meer belastingen gegeven worden. Dus om te zeggen, de belangrijkste indicator is hoe laag je staat op de lange lijst van gemeentes die gelden heffen. Dat doet pijn. Uh, dat er betaald moet worden aan belastingen, aan heffingen. Maar als daar nuttige dingen voor terugkomen. Uh, dus ik zou dat nooit zo scherp geformuleerd hebben. We hebben het zodanig geformuleerd dat we gezegd hebben, zo staat het ook in onze coalitieakkoord. dat uh, de OCB alleen maar met inflatie wordt verhoogd. tenzij het niet anders kan dat we uh, vanuit, vanuit burgers of vanuit de, uh, de samenleving geluiden krijgen. dat we een aantal dingen moeten doen die geld kosten. Dan zou de OCB omhoog kunnen gaan. Maar zolang dat niet is, we binnen de begroting kunnen blijven, gaat de OCB niet omhoog. Goed om te horen, want ik moet het betalen. <laughs> nee, maar goed, maar we hebben altijd, ook mee, u weet dat we vanaf 2010 tot nu, hebben we meer dan 5 miljoen bezuinigden. En we hebben altijd gekeken, als we bezuinigen, moet het bezuinig zijn, waar we niet later spijt van kregen. Want dan ben je verkeerd aan het bezuinigen. Als de burger daarvan de dupe hoort. Of dat we er spijt van krijgen dat we iets moois hebben weggegooid. Daar hebben we altijd naar gekeken. We hebben altijd door heel scherp te kijken. Door meer jaren terug te kijken. Van begroten wij niet te hoog. Want de neiging is altijd om meer te begroten. We hebben altijd scherp aan de wind gezeild. En scherp begroot. Zodat we daar de besparing uit hebben kunnen halen. En, kun je en dat uit... betekent niet ja. dat we dus andere dingen hebben moeten laten gaan. En kun je iets uitleggen over het uh, traject zoals het nu verder gaat? De stukken zijn, uh, zijn bekendgemaakt. Nou, de Doodse stilte, volgens mij. Uh, nee, nee, nee, van, nee. De stukken zijn bekend. Dat betekent ja. dus dat wij aankomende. Uh, woensdagavond om half acht hebben we een brede commissie. Dan zal de commissieleden van de Raad... die gaan de stukken bekijken. Uh, die gaan ook kijken van of, of ze het overal mee eens zijn. Die kunnen dan uh, moties of amendementen indienen. Een uh, uh, motie is van... kijk daar eens naar een amendement. is gewoon een duidelijke wijziging. En als die wordt aangenomen... dan moet je die, dan moet je die wijziging doorvoeren. Uh, uh, daar kan de, uh, dat wordt nog niet in de Brede Commissie... maar ze kunnen wel vast sorteren op de raadsvergadering in november... ...waar ze dan de moties en amendementen kunnen indienen... ...als ze dingen willen wijzigen. En dan wordt die... ...15 november, 16 november? 15 november moet die bij de provincie liggen... ...want dan... Uh, uh, ...daar moeten we dus... Uh, de ...provincie is onze toezicht houden... ...die kijkt dus of onze begroting ook structureel... In evenwicht is en dat we geen gekke dingen doen en dat er geen uh, uh, mogelijkheden zijn van waar de provincie van zegt: Ja, maar dat is, een, dat is een boterzachte bezuiniging of dat is een boterzacht verhaal. Daar gaan ze niet mee kort en dan krijg je een aanwijzing. Maar nu even de, de omgekeerde uh, kant. Uh, ik probeer mij nu even een gewone burger uh, te vinden. Ik heb deze stapel stukken en dan wil ik graag weten wat het Ik ben voetbalvoorzitter. Ik ben Jan van Bezouwenhuis, bestuurder. Hoe kan ik nu terugvinden wat deze begroting voor invloed gaat hebben... op mijn vereniging, op mijn instelling, op mij als individuele burger? Uh, we hebben in onze begroting uh, opgenomen... Uh, ik namelijk even in mijn hoofd... 2,5 miljoen aan subsidies. En binnen de B2, B2B, hè, dus de back to basics verhaal, 2.0... Uh, is iedere gemeente op dit moment... Of iedere vereniging die uh, uh, subsidie wil hebben, moet een, een verzoek indienen. Die wordt bekeken en op basis daarvan krijgen ze een deel van die part van die 2,5 miljoen. Dus dat is een traject dat nog na november. Ja, daar zijn we nu mee, mee bezig. En in november weten we precies van. de raad zegt gewoon zoveel geld willen we uitgeven aan subsidies. En wij kijken dus van hoe we die verdeling. Uh, uh, gaan uh, vormgeven. En als blijkt dat er meer geld moet komen... kan de raad altijd zeggen, er moet meer geld komen. Alleen zij moeten wel... Uh, dat zal mijn stelling dan zijn... Uh, zegt u maar waar je het vandaan wil halen. Want als u geld bij wil hebben... ik heb nu meer geld dan zoveel. Hè, er staat ook inkomstenuitgaven. En als u wat wil, dan zult u ergens anders moeten bezuinigen. Dat is, dat is altijd het alleen. Of ze moeten zeggen, we gaan de OSB verhogen. Dan moet de, dan moet de raad er mee gaan. Ja, er gisteren toch nog 308 miljoen? Met, uh, een positief staldo? Dat is de algemene reserve. Ik heb geen ik. van geld hoor. Maar, als u zegt en, van... maar een algemene reserve is altijd een spaarpotje. Een spaarpotje kan je maar één keer leegmaken. En ja, subsidies ja, ja. en andere zaken is altijd meerjarig. Ja, okay. He, dat, is altijd, dat is ook de discussie met een heleboel dingen. Je hebt eenmalig geld, dat kan je maar één keer uitgeven. Een reserve is maar één keer. Geef ik die 3,8 miljoen mm uit, ben ik dan is het weg. weg. Dan kan ik ook verder niks doen. Dus je kan het maar één keer uitgeven. Je kan het niet structureel uitgeven. Meerjarig over zoveel ja. jaar. Nog een uh, laatste dingetje dat mij, uh, mij opviel. Uh, en dat is iets wat lijkt wel overal in te sluipen. Het college is tevreden over wat ze gedaan hebben. Daar is niks mis mee dat ze dat vinden. En zeggen: ja, Nu zitten de verkiezingen aan te komen. Uh, en nu stoppen we. Eigenlijk staat dat er met zoveel woorden het programma is vrijwel uitgevoerd. Uh, en uh, de nieuwe coalitie moet maar gaan kijken of ze deze begroting, die bestendig beleid is, of ze daar wijzigingen in wil aangebrengen. Dat ik denk, ja, dat is een open deur. Uh, want daar zijn verkiezingen voor om, uh, om dat te laten doen. Uh, maar ik vond dat eerlijk gezegd, van, ja, een half jaar, drie kwart jaar. Uh, gaan we op de winkel passen. Dat vind ik een hmm. beetje mager klinken. Dat zou ik toch wat graag nou, wervender het... zien met het oog op de toekomst. Ik zou het jammer vinden als u het zo wil uitleggen. Uh, het is natuurlijk wel zo dat uh, er is een, een soort ijzeren wet in de politiek... dat je nood over je eigen graf heen regeert. En wij hebben gezegd, dat moeten wij uitvoeren. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Dat hebben we uitgevoerd. Of zoveel mogelijk uitgevoerd. En je maakt dan een begroting... En uh, voor, voor, de, voor 2018, dan, uh, dan een deel daarvan doet de oude college nog. En een deel daarvan zal het nieuwe college Het nieuwe college kan altijd de begroting met amendementen. Of als zij nieuwe ideeën hebben of nieuwe ontwikkelingen wensen. Kunnen zij altijd via een amendement kunnen zij dat indienen. En dan kan de begroting aangepast worden als daarvoor geld is. En het kan best zijn dat uh, de december circulaire, die komt er ook nog aan. Dus, uh, u weet, wij gaan gelijk de trap op. Gelijk de trap af. Gelijk de trap op betekent als het Rijk meer geld gaat uitgeven die direct in relatie hebben met de gemeenten, dan krijgen wij altijd een deel ervan. En dat betekent dat wij gewoon meer geld krijgen. Gaat het Rijk minder, minder geld uitgeven, dan betekent dat wij ook minder geld krijgen. De economie is op dit moment booming. Dat betekent dat er meer geld binnenkomt dan, eruit gaat. Uh, dan eruit gaat. Maar dat betekent wel als zij dat geld gaan uitgeven, dat wij ook als gemeente een ja. deel ervan krijgen en dan krijgen wij meer geld. Nou, we kijken de en we kijken de meiscirculing nog. De nieuwe, de nieuwe raad kan altijd dan ingrijpen en zeggen... we hebben zoveel en we zouden graag dat en dat en dat en dat willen. Eigenlijk een luizenbaan, wethouder van financiën op dit moment. Ik zeg altijd, een, een goede huisvrouw is een perfecte wethouder. Ik heb nog één vraagje, ja. Gerard. Ik heb totaal geen verstand voor geld... maar ik heb vanmiddag toch even op de site gekeken naar de begroting. Ik ben erg geïnteresseerd in het jeugd- en jongerenwerk... en ik kon het nergens vinden... Als het goed is zit dat onder programma 4. Ja. En daar zit je jeugdwerk. En wij geven aan jeugdwerk geven we meer dan 9 miljoen uit. Ik kon het niet vinden. Nee, dat, dat haal je er niet uit. Het enige als je op jeugd en jongerenwerk zoekt. Is dat het gebouw niet meer onderhouden gaat worden. Waar mainframe vrij mensen. Want daar ja. ga je inzoomen, maar op jongerenwerk, dat is het hele onderwijs. Mij, daar Mij, zijn andere zaken van. die op dit moment ja. een ja. rol ja. spelen. De bezettingsgraad en daar is de wethouder jeugd, is daarmee bezig als Mario Emmie. Ja. Als je echt iets meer over de jeugd wil hebben, zou ik zeggen, nodig uh, uh, Mario Emmie een keer uit. Die, die is er twee weken. Die ja. zou je haar fijn kunnen ja. uitleggen. Wij maar we geven meer dan 9 miljoen uit. 9. Okay. Nee, maar dat is eenmaal. Dus ik begrijp de systematiek dat zo'n begroting primair gericht is op de gemeenteraad voor de besluitvorming. Uh, ik vind het nog steeds niet makkelijk om dan dingen terug te vinden van, hé, hey, ja. waar zijn we mee bezig? Wat voor resultaten worden er bereikt? dat zal een eeuwigdurende discussie blijven. Dat is niet een, een punt van kritiek. Maar het is hoe lastig het is nou, om de, die vertaalslag te maken. De bedoeling is juist uh, dat, dat, dat de begroting je afspraken maakt. De raad moet dus zeggen, we geven zoveel geld uit ja. en we willen die resultaten hebben. En de raad moet zich bezighouden met de resultaten. En niet dat er een euro meer of minder is uitgegeven. En als, nee. en als je met elkaar afspreekt, wij willen gaan zoveel jeugd doen... of we gaan zoveel dit doen, of we gaan zoveel dat doen... moet je daarop sturen. Ik ben zelf acht jaar statenlid geweest. Ik heb in de financiële commissie gezeten. En ik stuurde altijd op resultaten nooit op geld. Want resultaten, daarmee bereik je de burger. Nee, maar daar ben ik het van harte mee eens. Het gaat er alleen om of je die in de tekst zoals die voor ligt... als gewone burger makkelijk kunt vinden... En dat is altijd lastig geweest met uw. U weet, voor degene, en dan zou het u het misschien op de site kunnen zetten. U kunt nu inloggen op de begroting van de gemeente. Ja. En dan uh -huh. kunt u diep doorduiken. U kunt ja. drie niveaus diep doorduiken. Ja. En dan moet u het op, bij programma 4 kunnen vinden. Ja. Ik ga maar vanavond weer op nu Laat ik je geruststellen, nou, dat heb ik gedaan. Ik maar kom. wij gaan het nu over geld hebben met een liedje. Uiteraard Money, Money, Money van ABBA. Want zo gemakkelijk zijn de keuzes voor een programma als dit. Okay. wethouder die op onze Centrelat nu weer gaat vergaderen wat ons de kans geeft om Koert Herman uit te nodigen zijn column voor te dragen. Koert. Met een zekere regelmaat loop ik door Goorle. Eén uur zo om erbij, Dat zorgt voor wat conditie. Bij zo'n wandeling hoef je niet te denken, maar de aandacht kan wel vallen op dingen die je voorheen niet zag. Zo loop ik vaak het rondje Abkoverseweg, Tilburgseweg, Rillaarsebaan, en dan denk ik, waar ligt Rillaar? Ik weet het niet, u wel? Als ik mijn weg verleg door de grote akkers vind ik allemaal persoonsnamen. Van Limburg-Stierenstraat, Pater Pierenstraat, die overgaat in het tweepad. Willem Dreespad, Kennedylaan en noem maar op. Oh ja, Van Limburg-Stieren was een van de gijzelaars die elk jaar herdacht worden. En Pater Pieren, had hij wat te maken met het tweepad? Thuis even opzoeken. Nee, er was een vroom man in Italië. Willem Drees en Kennedy, daar weet ik tenminste wat van. Die heb ik zogezegd meegemaakt. Maar hoe staat dat met de jongere generatie? Of zou de straatnamen alleen maar interessant zijn om ergens te komen? Ik loop verder naar het ven. Veel namen van een ven, maar ook de Krommertstraat. Waarbij mijn eerste gedachte uitgaat naar de Kromme. Een vermaard Nederlands voetballer. In het Ven zijn mijn vraagtekens Legio. Een simpele. Van Malsenstraat, vastgenoemd naar een meneer van Malsen. Maar welke? Internet begint met een roeiriemenmaker... en nog een rij, maar ook ene Herman van Malsen, omstreeks 1060... en een Willem van Malsen, was schilder en is overleden. Mijn voorkeur gaat uit naar Herman. Bij Kerkstraat en Modestraat komt het begrip... Er staan een kerk en een molen. Over de Bergstraat praat ik dus even niet. U heeft zo langzamerhand wel in de gaten dat ik op de straatnaamgeving het een en ander aan te merken heb. Samengevat, bij straatnamen met persoonsnamen heb ik geen notie wie de persoon is. Hetzelfde geldt voor namen die iets met het verleden te maken hebben. Het periodiek van de heemkundige kring in Goorlen in 2016 geeft inzicht in de methodiek van werken bij straatnaamgeving. De heemkundige kring onderbouwt zijn voorstel met een toelichting voor de straatnamencommissie. Na het vaststellen van de straatnaam door de gemeente worden de inwoners verblijd met een straatnaambord dat in veel gevallen voor lezers met vraagtekens uh, is omringd. En dat brengt mij nu bij de hoognodige verandering. Geef aan straatnaamborden een verklaring mee van de naam... door onder de straatnaam een nadere omschrijving toe te voegen. Bij bijvoorbeeld voornaam, geboorte en overlijdingsjaar... wat de verdienste van de persoon is geweest... en of maak gebruik van de argumentatie zoals gebruikt... tijdens de naamgevingprocedure. Als het niet op één regel kan, dan op een extra bordje... Over de grens heb ik een bordje met vier regels informatie gezien. En wat levert dit op? Het prikkelt tot lezen. Het verbreedt het begrip voor de gemeente en de historie. Het zijn de eerste stappen op weg naar het niveau van de slimste mens. Vergis u niet. Kinderen zien het en lezen het en volwassenen ook. Mag ik een suggestie doen? Als we het over jongeren hebben die moeten leren lezen ontwikkeld een app, zodat als je ergens loopt, automatisch jouw app jou zegt, nu ben je hier, en dat is deze persoon, deze locatie, deze plek heeft vroeger de andere naam gehad, want de kerkstraat liep vroeger helemaal niet waar nu de kerkstraat is. De kerkstraat liep van het noorden van het dorp naar de kerk toe, en is nu de kloosterstraat, waarom? Omdat er een klooster aangebouwd is. Dat is logisch. En toen werd de kerkstraat, waar de kerk aan stond, waar liep die door, werd Bergweg. En dat is mij, of Bergstraat, dat werd mij een raadsel, is het nog steeds. En het andere stuk werd de kerkstraat, want ja, een dorp zonder kerkstraat, in het katholieke zuiden, onbestaanbaar. En dat... Uh... Dus er is heel veel gebeurd in 200 jaar aan uh, nageving. wat het heette aan die kant, wat nu Kerkstraat heet, vroeger gewoon ja. de ketsheuvel. Nou, dat is ook duidelijk, want dat heeft met ketsen te maken van kaatsenballen. Zegt men, maar daar zijn de deskundigen het niet over eens. En dan geeft de app ook weer aanleiding tot onderlinge communicatie: namelijk nou, dat iemand zegt, deugt niet. Reactie hierop. Ik, uh, uh, ik heb inderdaad aangedacht aan zoiets. Hè? Uh, dat je zegt van nou, uh, oh, dan moet ik dus toch eens even kijken of zo. Hè? Als je zegt van dat gaat allemaal automatisch en zo. Hè, dan krijg je zo van de, de, de mensen, de kinderen die, die lopen hun uh, oortjes in. De continu. En dat is nou net niet de bedoeling. Uh, ze kunnen beter eens een beetje omhoog kijken dan als maar op een mobieltje. Dus oh, het, het, het zijn mogelijkheden, maar welke men gaat kiezen, dat is iets wat, uh, ja. In Tilburg is het ook, he, staat onder, uh, ik nou, weet ja. niet of het overal in Tilburg is hoor. Onder, uh, als er namen gegeven worden, het staat er onder wat die persoon heeft betekend, wat het ja, was. Een schilder ja. uh, of een uh, jurist. Het ging, ging vroeger naar school toe door de schimmelpenninglaan en daar stond, stond gewoon raadspensionaris 1806. Nou, dat blijf je de rest van je leven bij. Ja, nou, dat was uh, inderdaad. daarom. Uh, en omdat ik persieken. geschiedenis interesseerde, ben... weet ik wel iets meer van deze goede man... dan alleen maar dat. Uh, maar het helpt wel. Dus, nee. Maar het ging even over de generatiekloof. En volgens mij is dat ook een heel aardig bruggetje. Naar het volgende onderwerp. Naar een ja. onderwijsman... Uh, zijn die kinderen inderdaad niet meer geïnteresseerd in straatnamen en dergelijke? Wat er allemaal bij hoort en het verhaal? Of is dat iets van, uh, nou laten we zeggen, 60-plussers uh, die denken van deze generatie, ach, het zal niks meer worden. Uh, mogen we toch wel optimistisch zijn? Ik zou het echt niet weten. Ik praat met veel, over veel uh, zaken met onze leerlingen, met, met kinderen. <laughs> maar straatnamen hebben nog niet de revue gepasseerd. Nee, dat uh, is nog niet gebeurd. Maar... Wel, wel weet ik trouwens, uh, onze school bijvoorbeeld de Keizer staat aan de Dokter de Keizerlaan. En er wordt wel vaker gevraagd: wie was dan Dokter de Keizer? Of wie was Dokter Keizer? Uh, dus die vraag wordt wel ge gesteld. Uh, de Tilburgse Weg is ook heel, erg, heel duidelijk. Hè? De, de weg die leidt naar, naar verlossing voor sommige leerlingen van ons. Uh, Oftewel naar Tilburg. Maar nee, veel meer niet. Die heet af eraf, Dimfie? Zouden wij nog. Ja. Uh... Nee, we staan met muziekje, muziekje over. Het was er, luid, waar... hè? Ja. Okay. Wij komen altijd in tijdnood. Want het gaat natuurlijk over jouw boek en de ideeën die daar, ja. uh, daaronder liggen. Ja. En een aantal uh, krantenartikelen die ik heb gelezen, inmiddels je site heb ik inmiddels gelezen. Okay. Dus ik weet er iets van af. Uh, in het boek, ik zal hem hier zetten, eh. Uh, Denk, ik heb het boek niet gelezen. Ik heb het nog niet gekocht. Het is gisteren pas uitgekomen. Was het trouwens een leuke bijeenkomst? Het was echt fantastisch. Ja? We hebben ruim 200 mensen bij Siena zitten en Tilburg op bezoek gehad. Ja. En het was echt geweldig. Een ja. groot, uh, groot feest. en Hartverwarmend ook hoeveel mensen interesse hebben in het boek. Maar ook gewoon in, in mijn verhaal. Ja. Uh, dus dat is, Ik word er heel erg nederig van. Ja. En waarom is het boek het eerste boek gepresenteerd aan Arnold van der Leyden? Dat vroeg ja. ik me af toen ja. ik het las. Nou Arnold van der Leijden, voor de mensen die hem niet kennen... was een groot bokser, letterlijk en figuurlijk... uit, uh, uit Zuid-Limburg. Uh, heeft vele titels gewonnen in Nederland, in Europa... en in de wereld. Uh, derde op de Olympische Spelen geworden. En... Als klein jongetje, toen ik nog uh, een klein ventje was in de jaren 90, keek ik graag naar televisie en zag ik een grote meneer met dezelfde huiskleur als ik. Ik heb een donkere huiskleur. En die was gewoon uh, fantastisch in de sport. Uh, hij bewoog als een atleet, zoals ik die alleen maar van mijn vaders verhalen kende over Mohammed Ali. En hij was uh, daarnaast ook nog beleefd. Een heer was het hè? Een heer, ja. Nou, Precies. En dat zie je nu ja. heel weinig bij sportmannen. Ja. Ik, ik werd er door geraakt en ik uh, heb hem later opnieuw leren kennen. En hij is iemand die heel erg veel diepgang heeft. Hij zoekt continu de verbinding tussen lichaam, ziel en geest. Hoe we als mensen de balans kunnen vinden tussen wie we zijn en wat we doen. En um, dat vind ik heel inspirerend. En ik, voor, hem is, voor, hij, voor mij is, hij, is Arnold van der Leijden dus echt wel een, een voorbeeld. En ik wilde hem heel graag eren ook door het eerste exemplaar van mijn boek aan hem te geven. Ja, zal hij wel leuk hebben gevonden denk ik. Zeker, zeker. Ja. ja. ja. Als ik de artikelen heb gelezen over je boek... dan heb ik... de samenvatting is dan uh, dat jij in je boeken pleit... voor een verbinding tussen mensen. En dan vanuit ja, liefde en gelijkwaardigheid. Ja, dat is heel goed gezegd. Dat klopt. Dankjewel. je wel. Ja. <laughs> ja. En uh, in de Volkskrant... Schrijf je over uw boek dat wij als samenleving moeite houden met het overbruggen van de verschillen tussen mensen. Dat wij het hebben over de mislukte integratie. Dat die niet goed is gegaan. Uh, dat politieke leiders diepgang, een verbindend vermogen en een inspirerende visie moeten hebben. Dat ze dat nu niet hebben. En dat we alleen maar een aantal, of dat we een aantal politieke leiders hebben. die het tegendeel daarvan zijn. Die echt uh, juist de tegenstellingen zoeken. En dat daarvan zeg jij van. nou, dit, dit kan niet. Dit, hè? Dat snap ik. Ja. ja, dit moeten wij niet willen. Kijk, ik wil graag in een land leven. waarin wij voor kinderen, ongeacht hun huiskleur, waar ze ook vandaan komen uit deze wereld. dat we hen het allerbeste organiseren, inrichten. Of het dan gaat om onderwijs, of het gaat om kansen voor je toekomst in algemene zin. Ieder, ieder Nederland, iedere Nederlander moet in dit land, dit land iets van zijn leven kunnen maken. En ik mis op dit moment echt ook als Surinaamse Nederlander zeg ik dan erbij. Het gevoel dat je hier jezelf mag zijn in deze samenleving. Dat je ertoe doet. Dat je vanuit volwaardigheid en gelijkwaardigheid mee mag doen in deze samenleving. En kansen kunt pakken. Ik heb zelf de kansen gepakt die in mijn leven zich hebben voorgedaan. Dus dat dus, dat kan. Maar het maatschappelijk klimaat waarin het binnen gebeurd, is wel steeds meer negatief en polariserend. Oftewel, mensen worden tegenover elkaar neergezet. Uh, vooral mensen met een islamitische achtergrond, moet ik erbij zeggen. Die mensen die, die zijn bijna uh, uh, verketterd hè, door verschillende mensen in de samenleving. Maar vooral vooropgegaan door een aantal politici die heel veel roepen. Maar die niet uh, de, de, de behoefte lijken te hebben, in elk geval laat ik het zo zeggen... om die mensen een gevoel te geven dat ze hier in dit land een toekomst mogen opbouwen... Mm -hmm. En ik zie gewoon op onze scholen, waaronder ook hier in Goorlen... zie je kinderen waar ze ook vandaan komen. Met een islamitische achtergrond, een hindoeïstische achtergrond... een katholieke, een protestants-christelijke, maar ook soms atheïstisch. En die kinderen willen gewoon meedoen in de klas. Willen samen spelen, samen lachen en die willen iets van hun leven maken. En die worden hartstikke verdrietig als we wel elke keer op televisie horen... op de radio, je bent een Marokkaan die moet terug naar je eigen land. Je moet met de boot terug naar Afrika of wat dan ook. Ja. Uh, en tegen mij wordt ook wel eens gezegd, trouwens hoor. Dus het is niet alleen voor kinderen zo. Maar daar, daar raak je kind, kinderen mee. En ik wil graag echt in een samenleving wonen waarin we vanuit beschaving uh, en ook vanuit bezielde contacten met elkaar, vanuit de behoefte elkaar ook de ruimte te geven om jezelf te mogen zijn. Uh, en in, in, in die samenleving wil ik wonen. Ik wil er graag een bijdrage door zo'n boek te schrijven en mensen ook een lonker perspectief te bieden. Van, zo zou het ook kunnen. Ja, maar denk je niet dat het voor jou. Uh, gemakkelijker is geweest. Jij hebt een uh, christelijke achtergrond. Je bent nog steeds christelijk, heb ik begrepen. Zou het niet zo zijn dat uh, het juist uh, de islamitische mensen... dat die het wat uh, moeilijker hebben in Nederland dan jij... He, jij, jij paste in de, in de cultuur van Nederland. In de joods-christelijke jood -christelijke cultuur. Hoe je hem ook wilt noemen. En ja. uh, de islamitische cultuur. Die werkt daar meer van af. Dan, uh, dan jouw cultuur. Denk je niet dat het voor hun wat moeilijker gaat worden? Uh, ja en nee. Um, is een genuanceerde antwoord enerzijds hebben we te maken met drie godsdiensten... die alle drie op elkaar lijken. Er zijn de zogeheten abramovitische godsdiensten. Het jodendom, het christendom en de islam. Ze kennen alle drie dezelfde aardsvader... dezelfde waarden en onderliggende ideeën... over wat de rol van de mens is op deze aarde. Dus daarin zijn juist veel meer overeenkomsten dan verschillen. Um, en nee, als, als donkere Nederlander waarin je met je huidskleur alleen al opvalt... Uh, word je er niet zomaar altijd bijgezet. Uh, uh, ik krijg nog steeds wel eens de vraag... Uh, of ik Zwarte Piet ga spelen met, ja. met Sinterklaas. Uh, ik zie nog steeds wel eens vrouwtjes, met name in Limburg waar ik hiervoor woonde, die heel snel hun tasje tegen ze aandrukken om te voorkomen dat ik die misschien wel uit in je handen ga graaien. Um, en er zijn er meer vooroordelen waar ik elke dag mee geconfronteerd word. Uh, en aan de buitenkant zie je mij niet dat ik, uh, dat ik een moslim ben of niet moslim ben. Ik ben geen moslim, oh. maar dat had, had zomaar gekund. En uh, nee, het is vooral mijn huiskleur die wel invloed heeft op de manier waarop ik in deze samenleving uh, acteer, helaas merk ja. ik. En ik probeer dat niveau te overstijgen. Uh, kinderen kijken niet naar kleuren en laten wij eens een keer een voorbeeld nemen aan kinderen. Kinderen kijken gewoon naar andere kinderen die leuk zijn om mee te spelen. Ja. En laten wij ook als volwassenen het voorbeeld nemen dat we gewoon met elkaar de verbinding maken om wie we zijn, niet hoe we eruit zien. Ja. En hetzelfde geldt ook voor mensen met een islamitische achtergrond. Laten we kijken wat we met elkaar overeenkomen. En ja, we komen allemaal van dezelfde aartsvader als je daarin gelooft. Mm -hmm. Dus daarin hebben we echt veel meer met elkaar te delen. En natuurlijk, mensen die hele gekke dingen doen. Of ze nou radicaal uh, uh, moslim zijn of een radicale boeddhist. Want die heb je ook uh, tegenwoordig. Die, uh, kijk maar naar uh, Myanmar. Ja, uh, ja. Iedereen denkt dat de boeddhisten hartstikke lieve kunnen liefde, als liefde, als liefde, als liefde mensen zijn. Maar ze zijn op dit moment gewoon bezig met een genocide. Uh, overal in de wereld komen gekke mensen voor. Maar laten we niet die mensen aanspreken om, wie ze zijn, om wat ze geloven. Maar om wat ze doen. Uh, en dat kan je het aanpakken binnen de, binnen de grenzen van onze wet en vanuit onze morele uh, uh, waarden die we hebben. Ja. Maar als je dan zo in Nederland rondkijkt, heel veel mensen denken er anders over helaas. Ja, en dat, dat... En Die roep toe te runnen, zoals jij het noemt, uh, van alles. En ik denk dat er uh, een aantal politieke leiders, zoals uh, we mogen ze best bij naam noemen, Wilders en Baudet. Als die andere standpunten in zouden nemen, dan is hun partij gewoon weg. Dan verliezen ze de macht en hebben ze niks meer te vertellen. Dus die, die leven bij dit soort mensen en bij dit soort geluiden. Kijk, uh, politieke parasieten is onderdeel van onze geschiedenis. Uh, mensen die dus groot worden door zich te voeden met haat en uh, het verspreiden van haat. Want uh, de, de werkelijkheid is dat veel mensen met een andere culturele achtergrond, een islamitische achtergrond, dat die heel prima participeren in onze samenleving. Mm. Vaak gaat het hartstikke goed. En uh, deze, deze mensen die moeten een keertje echt aanspreken wat ze doen. Uh, uh, gif strooien in, in onze samenleving. En dat kan alleen maar door een alternatief te worden bieden. Een lonkert perspectief van een samenleving waarin we met elkaar op basis van gelijkwaardigheid samen participeren. En ja, dan moeten we ook met elkaar uitspreken wat dan dat gemeenschappelijk ideaal is. Want het kan niet zo zijn dat we, dat we teruggaan naar de jaren negentig. Waar iedereen zichzelf kon zijn. En tegelijkertijd dat, niemand, uh, uh, niet, niet, dat we niet meer met elkaar iets gemeenschappelijks hadden. Uh, het individualisme van toen de tijd. Uh, vrijheid, blijheid. Dat moeten we ook weer een, een ander perspectief voorstellen. Uh, een nieuw gemeenschappelijk ideaal. Waarin we op basis van gedeelde waarden met elkaar samenleven. Dat is waar ik naartoe wil. En dat doe ik heel graag vanuit bezieling vanuit wie je bent als mens, wat je, wat je mens maakt... wat je uniek maakt, uh, vanuit je karakter ook. Uh, uh, de behoefte om... Want elke mens is een sociaal, sociaal dier, dat geloof ik echt. En de behoefte om deze samenleving een stukje beter te maken. Uh, dus ik hoop nog steeds dat er politici zijn... misschien wel van 16 jaar in Gorlen, dat weet ik ook niet. <lacht> uh, die denken van nou, laat ik eens een keertje tegen dat maatschappelijk chagrijn... van die haatzaaiende mensen die uh, Wilders heten of Baudet heten... of hoe ze ook heten, laat ik maar eens een keertje een alternatief bieden... Want ik hoef niet op deze manier groot te worden. Ik wil ja, gewoon die die oprecht. partijen zijn er toch? Die partijen zijn er, maar die zijn er nog steeds bij de gratie van uh, onwetendheid. En het gebrek aan alternatieven dat we voorschotelen. Want ik hoor heel weinig mensen die dat tegenovergestelde verhaal neerzetten. Als ik jouw column van afgelopen vrijdag in de Volkskrant las. Kreeg ik het gevoel dat jij ook politieke leiders in andere partijen. De facto verwijt dat ze tekortgeschoten zijn. In dat formuleren van een alternatief of dat in ieder geval strak genoeg verwoorden. Klopt dat? Dat is een juiste aanname, Gerard. Wat je ziet is dat Wilders niet de enige is... die afgeeft op de multiculturele samenleving. Laten we, als je goed kijkt, de afgelopen 15 jaar... heeft ook iemand als Maxime Verhagen namens CDA gezegd... dat de multiculturele samenleving mislukt is. En nog steeds zien wij ook mensen van het, van het CDA en het VVD die vergelijkbare taal uitslaan en daarmee niet bijdragen aan gemeenschapszin... maar vooral aan, aan, aan verscheidenheid en polarisatie. Uh, Rutte ook zelf, hè, door, door zelf elke keer te zeggen van... Ja, ik doe niet aan visie, als je visie wilt hebben, dan moet je naar de oogarts. Uh, nou, al heel leuk gezegd, maar dit land heeft echt behoefte aan een vergezicht. We gaan we naar toe, zeker nu de secularisering zo duidelijk is. De kerken stromen leeg, uh, niemand weet wat onze gemeenschappelijke waarden eigenlijk echt zijn... Is het, is het echt nodig dat, ze, dat er leiders zijn, politieke leiders, die boven zichzelf uitstijgen en zeggen. Jongens, we gaan de, deze kant op met ons, met ons land. En niet alleen maar als bedrijfsleider van de B van Nederland, zoals Mark Rutte zich profileert. Iemand die zonder visie kijkt naar de pragmatiek van vandaag en morgen, en maar niet verder dan dat. Ik hoop echt dat we mensen hebben die ons weer kunnen wijzen op wat nou de mens daadwerkelijk op deze aarde toevoegt. Die ook zorgt voor een bijdrage aan deze aarde als, uh, waar we, als, als een bron waar we te gast zijn. Het is investeren in duurzaamheid. Want de visie op lange termijn kan niet zonder investeringen in de natuur, in dierenwelzijn, in duurzaamheid. Vind ik echt. Uh, en ik hoop dat iemand dan ook, dat leiders dus ook opstaan. Die zeggen, ja, we gaan ook op deze manier met elkaar om ongeacht je religieuze achtergrond, je culturele achtergrond. Want het moet een keertje afgelopen zijn. Dit land is feitelijk enorm multicultureel. In 2060 is 31% van de Nederlander is gewoon heeft een andere culturele achtergrond. 31% en op dit moment is het al bijna een kwart van de samenleving. Dus waar hebben we het over? Ja. Maar is dan ja. deze kabinetformatie een gemiste kans? Ik heb het gereerakkoord nog niet gezien. Dus ik ben erg benieuwd wat er morgen allemaal in staat. Uh, de zaken die gelekt zijn, dat is nogal wat. Want het gereerakkoord lijkt op dit moment meer op een vergiet... dan op een mooie verzameling van ideeën. Uh, op dit moment moet ik zeggen dat ik het niet erg warm van word. Maar laten we het even afwachten. Ik, ik hoop dat er longkende perspectieven in staan. Maar aangezien Mark Rutte de regisseur is... dan ik, heb ik mijn hoop wel een beetje naar beneden bijgesteld. Waarom ben jij nog steeds slecht van het CDA? Omdat ik geloof in de vier kenwaarden van het CDA. En de kernwaarden zijn nog steeds even actueel. Wat ik eentje noem, solidariteit. Uh, echt omzien naar de ander die het minder heeft dan jezelf. En niet hel zoeken, het hel zoeken in, uh, in, de, in de overheid die de problemen gaat oplossen. Of in het individu in de vrije markt. Nee, elkaar helpen als mensen. Uh, vanuit verenigingen, vanuit kerken, vanuit moskeeën, vanuit de voedselbank. Maar dat zou de niet. ChristenUnie... Ik ben geen uh, blijdend christen en bij de ChristenUnie uh, moet je toch echt wel uh, drie keer met elkaar bidden voordat je met elkaar een gesprek gaat voeren. En daar ja. ben ik niet van. Ja. En ik ben uh, blij dat ik lid ben van het CDA. Uh, het is een prachtige partij die lokaal enorm mooie dingen laat zien. Uh, ik woon zelf in Tilburg en daar ben ik echt trots op een heel sociaal, uh, sociaal CDA die ook vanuit solidariteit haar werk invult. Uh, dus nee, ik, uh, ik heb geen enkele reden om nu weg te lopen. Sterker nog, ik denk dat het goed is in een partij... dat je af en toe binnen de partij kritisch bent. En dat je elkaar scherp houdt. Zeker zo'n brede partij als CDA. Dat je af en toe met elkaar een goed stevig debat hebt over de koers. En dat is alleen maar goed. Want we zijn een brede middenpartij... waar iedereen zijn stem mag laten horen. Dus mm -hmm. ik hoor dat thuis. Ja. ja. En, en jij bent ook actief in het CDA? Nog Op dit steeds? moment uh, niet echt. Nee, ik ben vooral actief in het onderwijs. En ja. ik, uh, ik draag mijn steentje af en toe bij in alle bescheidenheid. Ik ben actief geweest. Maar ja, nu eventjes niet. Ik heb uh, ja. een prachtige baan... Een verschrikkelijk mooie, lieve vrouw en uh, een aantal nevenfuncties. En daar hou ik het nu eventjes bij. Ja, en ik, ik zat zo jouw, uh, jouw website te lezen. En dan denk ik van, jee, al die besturen. Uh, voorzitter nou van het uh, college van bestuur. Een boek geschreven. Waar haal je de tijd vandaan? Ja, um, sommige mensen slapen heel veel. <laughs> en uh, en ik, uh, ik doe dat ietsje minder. In combinatie dat ik in het onderwijs mag werken. Wij staken, maar we staken niet omdat we een gebrek hebben aan vakantiedagen. Ja. Uh, dus ik heb die vakantiedagen het afgelopen jaar ook goed ge gebruikt en benut om, uh... uh, om, om te gaan schrijven. Ja. Ja. Uh, vooral vorig jaar. Toen ben ik in een klooster in een retraite gegaan. En toen heb ik in, uh, in, in alle rust heb ik, uh, flink kunnen pennen. kunnen schrijven. Ja. Ja. Maar is een van jouw conclusies ook dat politieke partijen minder relevant worden. voor het soort veranderingen waar jij denkt dat die moeten plaatsvinden? Dat er toch meer bredere volksbewegingen moeten worden. Hoe dan ook georganiseerd? Uh, eigenlijk wel, als ik heel erg kort door de bocht ga. Ik denk dat politieke partijen uh, te veel zichzelf dienen in plaats van de samenleving dienen. En politieke partijen moeten altijd een middel zijn om politieke idealen te kunnen realiseren. En nooit een doel op zichzelf. En ik merk dat er een aantal partijen toch de behoefte heeft om in stand gehouden te worden. En verlos van of hun ide idealen in een ander construct, een andere structuur ook niet, ook niet gerealiseerd zouden kunnen worden. En ik denk ook dat we echt wel missen dat we gewoon een verbinding kunnen maken tussen burger en politiek. Het aantal mensen dat dus niet meer lid is van een politieke partij neemt zo enorm af. Dat je als politiek je moet afvragen. Ja, hebben we nog wel een beetje houdbaarheid op deze manier. Uh, dus ja, wat meer flexibe flexibele bewegingen lijken me een heel goed alternatief. Maar ik weet niet zo goed hoe dat alternatief er concreet uitziet. Oh, dat is jammer, want het leek me een mooie afsluiting. Maar ja, nu ben je toch een beetje pessimistisch dat je het nog niet onmiddellijk ziet. Maar nieuw boek daarover volgend jaar? Het is maar nou, een suggestie. Volgend jaar is heel snel, maar ik sluit een tweede boek zeker niet uit. Nee. Oké, okay, het boek heet dus Bezielde beschaving en is van Dave Ensberg Kijkers: Alles behalve een multicultureel drama is het de ondertitel. Dus dank Dave uh, voor jouw komst. Koert Herman, ook dank voor ah. je column. Uh, we praten daar nog over na. Ook dank aan Theo van der Heijden, wethouder, die inmiddels op een halve minuut na in de vergadering gaat volgende week weer een nieuwe uitzending van Goolse Kringen. En zoals altijd terug te vinden op internet wat het geweest is. Dank.